Tom, uw ondervraging heeft niks opgeleverd. Ah, gij noemt dat niks dat Valerie bij ons slachtoffer gezeten heeft tot een uur voor zijn dood en dat ze dat verzwegen heeft. Verzwegen van in jong. Uw inzicht in de vrouwelijke psyche is dringend aan bijscholing toe. Ah, dat is goed. Dan zal ik mij ook eens inschrijven voor zo'n colloquium hè, met Karin of zo. Luister, hè. ik geef u voorlopig het voordeel van de twijfel... maar volgens mij heeft Dirk de Meijer wel degelijk zelfmoord gepleegd. En is al de rest puur een, een samenloop van omstandigheden? Nee, nee, dat is me allemaal veel te gemakkelijk... Zolang we geen afscheidsbriefje vinden... of een ander duidelijk teken dat Dirk de Meijer zijn leven beu was... is dat hier voor mij niet afgehandeld. Ja, Jan is al wel een uurtje met de Meijers een laptop bezig, hè, Pieter? En hij heeft daar ook nog niks in gevonden. Ja. Je kent evenveel van computers als hij, hè? Dus je weet goed genoeg dat je dat op een uurtje niet kunt weten. Zijn alle ondervragingen nu afgerond? Nee, er moeten er nog vier of vijf gedaan worden. Maar in elk geval, er is tot nog toe niks nieuws meer opgedoken. Ja, eh, uh, Guido... Ja? Bruinogen moet me een lijst maken van de harde kern die tot op het laatste op die party gezeten heeft. Die wil ik straks nog eens opnieuw ondervragen. Maar van in ja, cool. wanneer is dat straks? Wij hebben een afspraak om zes uur, hè? Het is nu. Het, het is nu al half vier. Mevrouw. Mevrouw Martens. Ja, meneer De Voor. Is dat onderzoek nu eindelijk gedaan? Bedankt dat u tijd genoeg heeft gehad, hè? He? U staat er al een half uur niks te doen. Meneer De Voor, we zullen u verwittigen als het zoveel is. En ik zit hier met een massa ontevreden klanten... die schadevergoeding eisen. Die dreigen dat ze brieven gaan schrijven... naar het hoofdkantoor van Crown Plaza... is mij persoonlijk... Ah, goed dat u mij daar doet aan denken. Uh, ligt hier nog post voor uh, Dirk uh, de Meijer? Ja, zoiets moet u niet aan mij vragen, he? Dat is de verantwoordelijkheid van de hoofdreceptionist. Guido, laat eens kijken. Mevrouw Marcus... Ik ja. eis dat u nu uw agenten van de toegangsdeuren verwijdert... en dat u mijn hotel ontruimt. U hebt hier niks te eisen, meneer De Voor. Oh. Maar goed, nee, ik heb begrip voor uw probleem. Het is nu half vier. Uh, eens kijken, tegen... Uh, tegen ten laatste half zes is iedereen hier weg. Ja. Beloofd. Anneke. Maar het spreekt vanzelf, meneer, dat we de kamer van Dirk de Meijer tot nader orde zullen verzegelen. Ai. En een aantal klantendossiers van u in voorlopige bewaring zullen nemen. En dat kan zomaar. Ja. Mevrouw Martens, hoe ga ik dat in godsnaam uitleggen? Ja, ja, meneer De Voor. ja. Gaat u nu maar even weg. O, is... Dank u. Daar ga ik het niet bij laten, hè. Dat is... Anneke, verdomme, en ik ging u juist vragen om ook de kamer van Valérie Simons te laten verzegelen. Ja, en op basis van wat, Pieter? Toch niet omdat ze in haar zattigheid met de meijer geneukt heeft, zonder dat goed te beseffen. en omdat ze daarna geen goesting had om dat direct aan uw neus te hangen? Van in. Ah, je hebt precies zelfs tijd om koffie te gaan halen in die cocktail lounge, hè. En dan maar klagen over te veel werk. Begin ik, hè? Huh? Zeg wat geeft jij die eigenlijk te eten, mevrouw Martens? Is <laughs> dat precies weer om springen? Hier is ze van in. Je krijgt mijn koekie-loekie. Ja, ik lust geen speculoos en daarbij, ja. Ik ben allergisch voor amandelen. Ja, laat maar vermeulen. Ik moet het niet hebben. Heb je nog iets te melden? Ja, dat ik mijn schop hier ga afkuisen, hè. En dat ik dan weer naar het concertgebouw ga... waar de rest van mijn ploeg, dankzij u... weer dik overuren aan het maken is. Maar wilde jij nu eigenlijk dat we hier nog doen? Ik zou het daar ook maar gauw af. Ja, Hanneke, mag ik, ja... Ik wil dat heel die taverne grondig bekeken wordt. Dat terras, die GSM, die GSM. Ik kan u nu al vertellen wat dat gaat opleveren van in Noppens. Daar zat zo'n onnozel P-Go kaartje in. En als je mijn idee wilde, die jongen is inderdaad van dat tak gesprongen. En wilt je weten waarom? Nee. Maar ik ken u, ge gaat het me toch vertellen. Omdat die jongen in de reclame zat, natuurlijk. zou u voor minder van een terras gooien. Of luistert gij nooit naar de radio? Bon. Ik ga eens zien wat Vermeer nog allemaal gevonden heeft, hè? Op die laptop? Nee, nee, nee, nee. Dat hij die man mee naar huis neemt. Ik heb hem een vergrootglas in zijn handen geduwd, Van In. Ah, je hebt hem voor u aan het werk gezet. Ja, nu ben ik mijn onderbemand, hè? Een van deze dagen ga ik daar trouwens eens mijn beklag over maken bij uw procureur. Ja. Van In. Jij hebt mij trouwens nooit verteld dat hij vermeer van u criminologie gedaan heeft. Ah, heeft hij. Maar ik heb het al wel verteld, Vermeulen. Hmm? En trouwens, hij heeft niet alleen criminologie gedaan. Nee, he? inderdaad. Hij heeft zelfs een cursus forensische research gevolgd. Hè? Hij is nu voor mij op handen en voeten naar haartjes en pluisjes aan het zoeken. Die valt eigenlijk heel goed mee, die jongen. Ik zou die een heel goed kunnen gebruiken. En aan u zijn die kwaliteiten toch verspild. Goed, tot straks misschien. Hij brengt mij daar op een idee. Welk idee? Zeg, zeg. Uh, weet je wie daar in de langs zit? Roger confitu. Roger Confiture. Ah, ja. Roger Mensaert, de schepen van Milieuzaken. Uh, hij staat daar al dubbele cognac te huizen, zie ik. <laughs> Om half vier middags. Ik dacht hem eens uh, aan te spreken in verband met die veranda die ik wil zetten. Ja, van u... Ik ben niet vies van politieke steun zo nu en dan. Dat je direct gekomen bent. Wat is hier aan de hand, Ik hoorde dat er iemand van uw bureau. Roger, ja, stom ongeluk. Wat uh, wenst meneer te drinken? Uh, voor mij een grote cognac. En geeft meneer hier maar hetzelfde, want ik kan het precies gebeuren. Nee, nee, nee, nee, bedankt. Ik moet niks hebben. Uh, zet die cognac maar op mijn rekening. Komt in orde, meneer. Roger, waarvoor ik u heb laten komen. Hier, neem dat de schouw aan. En stik het maar meteen in uw aktentas. Oh. <lacht> Staatsschijf. Nee, nee, nee, dat zijn gewoon papieren die dringend naar mijn bureau moeten. Daar daarvoor naar hier laten komen. Sorry, maar ik kon niet direct een andere oplossing bedenken. Ik zit hier met een pak stress. hè, Het is Dirk die dood is. Meierke? Ja. Is die dood is? Ja, Roger. Zelfmoord. En dat is een serieuze slag voor mij. Dat kan ik me nee. voorstellen. Meierke dood. Ja, de politie is een onderzoek bezig. Niemand mag hier binnen of buiten. We zijn hier allemaal geblokkeerd. Dus, uh... nee. Die Rosse secretaresse van u ook? Nee, nee, maar die kan niet uit ons kantoor weg. Want ze moet daar een paar belangrijke klanten opvangen. En uh, die envelop moet dringend bij haar geraken. Ah, meneer Mensaard, dat is lang geleden. Uh, voor mij een Oh nee, dat heb je niet, hè? Een uh, kasteelbier misschien? We hebben hier toevallig een soort promotie. Ja, steek die promotie maar waar ik denk, brave jongen. Bon, sorry heren, maar ik moet dringend weg. De burgemeester wacht op mij. Zeg Roger. Als er iemand uh, een illegale veranda wil zetten, kan ik die dan rechtstreeks bij u komen aangeven? Jij verandert ook nooit, hè, commissaris. <laughs> Allee, tot nog eens. Ja, u kent Schepenmensaart. Een Confiture. confituur. Hmm. Wie kent hem niet, hè, meneer Bernaards. Ja, is uw onderzoek u eindelijk afgerond, commissaris? Afgerond is veel gezegd, meneer Bernaards. Ik zou u bijvoorbeeld nog een paar kleine vragen willen stellen. Ja? Naar aanleiding van wat Valérie Simons ons verklaard heeft. 100 900 99 ...en win een van de vele fantastische prijzen. Een reisje voor twee... ...naar exotische Maradero... ...met Air Aroma. Nog een nogtje shake -en ...in Dancing Pub Media. Dubbel tickets voor met, een celda-club. Uh, zeg, maar een geëngel. Ja, maar nu weet je tenminste wat Radio Pub is, hè, Pieter. Niet zo hard rijden. Je die maar 70. Ja, maar het is wel al vijf voor zes, hè. Of, ik had het dus kunnen weten... ...dat jij er weer op laatste nippertje ging doorkomen... Alleen wat wist Pennertz nu nog over die Valerie te vertellen. Hè? Ja, hij had wel zo'n vermoeden dat Valerie inderdaad met de Meijer gevreden had. Uh -huh. Maar hij wou haar niet in verlegenheid brengen door dat tegen mij te zeggen. Voor het geval dat het toch niet waar was. Oh. En hij heeft nogmaals bevestigd dat de dood van de Meijer voor hem een compleet raadsel is. Ja, veel zelfmoorden lijken op het eerste gezicht een compleet raadsel. ja. Ja. En voor mij is het ook nog een compleet raadsel waarom wij nu absoluut naar zo'n stom society trouwfeest moeten in het kasteel van Malen. Omdat de bruid Inge Sales is van in de zus van Martin. Oh, dat heb ik u toch al uitgelegd. Zeg van in. straks een striks kunnen aandoen hè? Ik heb al een smoking aan, dat is al erg genoeg. Pieter. En daarbij, ze zullen daar alleen maar op u letten, gelijk gij gekleed zijt. Ja, denk je? Zeg van in? wil je dan eens iets weten? Wat? Ja. Zegt dat het niet waar is hè? Jawel. Ik heb geen slipje <laughs>